2 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat is begonnen aan groot onderhoud aan de A27. Werkzaamheden tussen Utrecht en Breda duren tot eind augustus. Tot die tijd kunnen automobilisten volgens Rijkswaterstaat te maken krijgen met meer drukte, omleidingsroutes en extra reistijd. Deze week is de A27 in de richting van Breda afgesloten tussen de knooppunten Gorkum en Hooipolder. Weken daarna zijn er in de weekenden verschillende afsluitingen tussen Gorkum, Hooipolder en sint Annabos. Rijkswaterstaat hoopt dat veel automobilisten de trein pakken. Een retour tussen Utrecht en Den Bosch is komende maand goedkoper. En reizigers rond Utrecht kunnen bovendien een week lang gratis met bus of tram. Schrijfster en columniste Maeve Binchy is na een kort ziekbed overleden. De eerste schrijfster heeft wereldwijd meer dan 40 miljoen boeken verkocht. Haar werk is in 37 talen verschenen, waaronder ook in het Nederlands. Benshi werkte voor de Irish Times en schreef in haar vrije tijd op 43-jarige leeftijd haar eerste boek Vergeet Niet te Leven. Andere bekende werken van haar zijn Het Huis op Terror Road, Een Zaterdag in September en Vrienden voor het Leven. Alle drie zijn ze verfilmd. Mev Benji was 72 jaar. De Amerikaanse tijdschrift The New Yorker heeft een schrijver ontslagen omdat hij citaten heeft verzonnen van zanger Bob Dylan. Jonah Lehrer schreef regelmatig artikelen voor het tijdschrift... maar mag nu vertrekken om citaten die zijn geschreven in zijn boek Imagine How Creativity Works. Het boek van Lehrer heeft weken op de lijst van bestverkochte boeken van de New Yorker gestaan. Lehrer ligt al langer onder vuur. Onlangs bleek dat hij in artikelen voor het tijdschrift vaak delen letterlijk overnam... uit eerder gepubliceerd werk van hem bij andere media. Het weer. Vannacht is het overwegend droog. Langs de kust enkele buien met kans op onweer. Minimum temperatuur rond 11 graden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 EO Dit is De Nacht Met Herbert Codé Vanavond welkom bij het programma Dit is de nacht van 31 juli. En vannacht een iets andere uh, invulling van deze uitzending, want zoals u wellicht weet, zond de EO in de jaren 80 verschillende hoorspelseries uit over de Mossad, de Israëlische geheime dienst. Vannacht de zesdelige hoorspelserie De zaak Eichmann. Adolf Eichmann is een van de daders van het Hitlerregime die zich schuilhoudt in Argentinië. En de Mossad heeft als taak deze misdadiger naar Israël te ontvoeren om hem alsnog te kunnen berechten. Een hoorspelserie naar gegevens uit het gelijknamige boek over een spectaculaire actie van de Israëlische geheime dienst. Dit is deel 1, de zaak Eigman. Obbe! Wat mag ik voor u doen, signorita? En uh, mag ik een kopje koffie alstublieft? Zeker, signorita. Goedendag, señorita. Mag ik u een onbescheiden vraag stellen? Als de vraag niet al te onbescheiden is. Bent u hier alleen? Tot nu toe wel, ja. U heeft een afspraak? Oh, ik heb meerdere afspraken lopen. Oh. Maar niet op dit moment. Oh. Dan nog één onbescheiden laatste vraag. En die luidt? Mag ik even bij u komen zitten? Ik kan u dat niet beletten. Alsjeblieft uw koffie. Dank u. En wat mag ik voor u doen? Een, een, een port graag. Een, een rode port. Zeker, senor. Ik, ik heb u al een, een tijdje geobserveerd. Ik ken u ergens van. Zo? Ik ken u niet. En waarvan denkt u mij te kennen? Ik, ik, ik, ik weet het niet precies. Ik kom hier wel vaker. Ik vermoed dus van hier. Ja, ik weet het haast al zeker. Ik heb u hier een paar keer gezien... en elke keer was ik... onder de indruk van uw uiterlijk. <laughs> Dat is dan wel heel merkwaardig, want ik ben hier überhaupt nooit geweest. Ik ken het orkestje dat hier speelt. En deze muziek spreekt me erg aan. Waarom kijkt u nou zo merkwaardig naar mij? Oh, u gebruikt het woord überhaupt? Waar hebt u dat woord vandaan? Waar ik dat vandaan heb? Het is een Duits woord met een vrij algemene internationale betekenis, dacht ik. Oh, u bent geen Argenteinse. Nee. Nee, van oorsprong ben ik Duitse. Dat, oh, maar u... dat is toch sterk. Van oorsprong ben ik Duitser. Als u uw port, senior. Gratias. Nou, ik zou zeggen... Proost. Proost. <laughs> oh, ik vind het heerlijk om langs de baai te wandelen. Het is hier altijd veel koeler dan in de stad, hè? Je houdt van Argentinië? Het is mijn tweede vaderland. Ik voel me hier erg gelukkig. Woon je al lang in Buenos Aires? Vanaf mijn brilste jeugd. En jij? Wij zijn hier in 52 komen wonen. Oh. En woonde je voordien in Duitsland? Nee, nee, we hebben eerst nog een aantal jaren in Oostenrijk gewoond. Maar tussen twee haakjes, het is toch wel vreemd? We kennen elkaar nu al ruim een uur. <laughs> Ik weet nog steeds niet hoe je heet. Ik heet Gerda. Gerda Herman. En jij? Ik heet Nico. Nico Eichmann. Wenn das Judentum einen internationalen Weltkrieg zur Ausrottung etwa der arischen Völker Europas anzettelt, dann werden nicht die arischen Völker ausgerottet werden, sondern das Judentum wird Hi Hitler, heer, heer generaal Keitel. Heer Hitler, heer Bormann. Gaat u zitten. Dank u. Hoe laat begint de stafvergadering? Volgens order om 11 uur, maar ik weet niet of de Führer dan al aanwezig kan zijn. Is er dan een voorbespreking? Het heeft weinig zin. Ik hoop overigens dat u wat positievere berichten hebt dan gisteren, heer generaal. De situatie blijft onze uiterste aandacht opeisen, heer Borman. De verwachte adempauze nadat we Parijs hebben opgegeven... is niet in vervulling gegaan. Als een beginneling stoot Eisenhower door naar het noorden... zonder zich om de flanken te bekommeren. Dat is op zichzelf toch geen slecht nieuws, denkt mij. Wij zouden die flanken dus flink onder handen kunnen nemen. Ja, ja dat zou een uitstekende manoeuvre zijn... waren het niet dat we geen... Uh, laat ik zeggen, nog geen parate troepen ter plekke ter beschikking hebben... Hmm. om deze tegenaanval met enig succes te kunnen uitvoeren. Die komen er wel. En hoe is het aan het Oostfront? Daar gaan mijn grootste zorgen naar uit. Danzig is geheel ontsingeld. En vanuit de Oostzee wordt een invasie van rode troepen verwacht. Val Danzig dan is de poort naar het gehele noorden geopend. Wat een onaangename berichten allemaal, hergeneraal. generaal. Kunt u bij de vuren dadelijk niet met wat gunstiger bericht op de proppen komen? Dat lijkt mij ten aanzien van de huidige geestestoestand van onze vurer... bijzonder aanbevelenswaard. Ik heb wel een aardig bericht uit Hongarije. Ah. Onze aldaar, Adolf Eichmann... die in heel Europa zijn sporen heeft verdiend bij de endleuzing van het jodenvraagstuk... is in Hongarije wel zeer succesvol geweest. Afgelopen maart is hij met zijn actie in Hongarije gestart. En nu, in juli, zijn er al meer dan 400.000 joden naar Auschwitz afgevoerd. Dat lijkt mij een militaire actie van de eerste. Maar, dat kan allemaal zijn. In heel Duitsland hebben we te kampen met transportproblemen... wegens de doorlopende luchtaanvallen. Maar Eichmann ziet kans... 400.000 Joden van Hongarije naar de gaskamers in Auschwitz te transporteren... zonder dat enige stagnatie optreedt. Maar er is nog iets anders, herr Bormann. Eigenlijk iets komisch. Eichmann onderhandelt met een Zweedse deputatie... over de levering van honderden vrachtwagens. Vrachtwagens uit Zweden? Ja, ja. vol, vol vrachtwagens... Tegen welke prijs? Je houdt het niet voor mogelijk. Een ruiltje. Wij honderden vrachtwagens en de Zweden een honderdduizend Hongaarse joden. Is het waarachtig? Nou, dan mag je de snelheid van de deportatie naar Auschwitz... wel een beetje inkrimpen. Anders blijft er niets meer te ruilen over. <lacht> Ik hoop wel dat dit bericht de stemming bij de Führer wat opkrikt. Dat zal het zeker. Ik zou zeggen, begin maar met dat bericht, hergeneraal. Generaal. <lacht> Ja, met Vera. Vrouw Eichmann? Ja. Oberspoelbandvuur Eichmann voor u aan de telefoon. Verbind me maar door. Hallo? Vera? Ja? Met Adolf. Das lied ist aus. Ik ben over een uur bij je. Zorg dat de kinderen en jij aangekleed en gepakt klaarstaan. We moeten vertrekken. Maar Adolf! Nee, maar! Zorg dat je over een uur klaarstaat. Komen jullie ogenblikkelijk naar beneden? Jullie moeten me helpen. De situatie is absoluut hopeloos. De brug over de Rijn naar Rheemagen, is ongeschond in Amerikaanse handen gevallen. De Rode Horde staan nagenoeg voor Berlijn en niets kan ze tegenhouden. Ik breng jou en de kinderen naar Oostenrijk, dan ben je veilig. En jij? Ik. Ik ga terug. Kan je niet in Oostenrijk blijven? Nee, ten eerste zou dat nu nog de zertie zijn. En ten tweede, dan zou ik te veel opvallen. Als de Amerikanen of Russen mij in handen krijgen als Adolf Achteman... dan is dat met mij gedaan. Ik heb papieren om na de instorting onder een andere naam te verdwijnen... in de chaotische toestanden die dan zeker zullen ontstaan. Als een situatie de tijd wat overzichtelijker wordt... kom ik naar je toe. Hoe lang kan dat duren? Mogelijk maanden. Maar zeer waarschijnlijk jaren. Maar dat is van later zorg. Zet Marie en de kinderen alvast in de auto. Dan gaan wij samen nog eens alle vertrekken langs. Om alles te vernietigen wat aan de familie Eichmann te kunnen herinneren. Foto's, tekeningen, brieven, aparte, alles moet in de haart gebrand worden. En dat moet zorgvuldig gebeuren. is Isser Harel. Ik ben geboren in 1913 in het Russische plaatsje Vitebsk. Tijdens de revolutie in 1917 vluchtte mijn familie naar Letland. In 1930 emigreerden wij naar Palestina... en meldde ik mij aan bij een kibboets even ten noorden van Tel Aviv. Ik werkte in een sinaasappelplantage. En ik werkte daar hard... Eind dertiger jaren, toen de spanningen tussen Arabieren enerzijds en de Engelsen anderzijds werden opgevoerd, voegde ik mij bij de Haganah, het Joodse ondergrondse leger. Ik werd al spoedig ingedeeld bij de inlichtingendienst. Bij het uitroepen van de staat Israël in 1948 werden de verschillende inlichtingendiensten gebundeld in één landelijke organisatie, genaamd de Mossad. In 1949 werd ik door de eerste minister-president van de staat Israël, David Ben-Gurion, benoemd tot hoofd van de Israëlische geheime dienst. Als hoofd van de Mossad ben ik uitsluitend verantwoording verschuldigd tegenover onze minister-president. De taak van de Mossad is op het gebied van het verkrijgen van inlichtingen, van spionage en van bescherming van de staat Israël en haar burgers allesomvattend. Israël was en is, zijnde omringd door louter vijanden, een bedreigde staat. En de belangrijkste taak van de Mossad... is dan ook het volgen van de bewegingen, initiatieven en acties... van de ons omringende volken. Maar ook de vijanden van het Joodse volk... uit het bittere verleden van de Tweede Wereldoorlog worden niet vergeten. Sterker, dagelijks zijn wij intensief bezig met het opsporen van onverlaten uit die afschuwelijke periode... die tot heden de dans ontsprongen en hun gerechte straf ontlopen hebben. En in dit verband bleef de naam van een der grootste moordenaars van het Joodse volk... vast in onze herinneringen gegeven. Maar vanaf de capitulatie in 1945 was niets meer van hem vernomen. Was hij in de laatste strijd omgekomen zoals Boerman? Of had hij zelfmoord gepleegd, zoals Goebbels en Hitler? Of was hij gevlucht? Wij wisten het niet. Wel doken steeds geruchten op dat hij was gesignaleerd. In Kuwait, in Uruguay. En de gedachte dat deze afschuwelijke moordenaar... ergens in de wereld als een vrij man kon rondlopen... was schier ondraaglijk. Het is dan ook begrijpelijk dat zowel onze minister-president Ben Gurion als ik sidderden toen wij, wij schrijven het jaar 1957, een bericht ontvingen uit de Duitse deelstaat Hessen. Met Ben Gurion? Is er herhalings gearriveerd? Hij is hier. Ik ga hem op. David, is Kom binnen. Zo, ga zitten. En vertel me nou eens precies van wie dat bericht afkomstig is. Het bericht is afkomstig van een zekere dokter Frits Bauer. En wie is die dokter Bauer? Bauer is een Joodse jurist. Tijdens de oorlog ontkomen naar Zweden en nu terug in Duitsland... en werkzaam als openbaar aanklager in de deelstaat Hessen. En hij kwam met dat bericht... Da ja, hij gaf het bericht door aan een van onze ambtenaren van buitenlandse zaken... Hm. ...die zich in verband met de onderhandelingen over de herstelbetalingen in Duitsland bevindt. Het bericht luidde... ...Eichmann leeft. En hij woont in Argentinië, in een voorstad van Buenos Aires. Daar heb ik een en ander nagetrokken. Dr. Bauer is een zeer betrouwbaar en achtenswaardig man. Verder geen bijzonderheden? Nee. Het bericht was bedoeld om in contact te komen met autoriteiten in Israël. Ga erop af, Israël. Er. Ja. Eén ding, David... Als het bericht juist is en wij kunnen hem identificeren... dan wil ik hem hier naartoe halen. Hier naartoe halen? Hoe stel je dat voor? Dat weet ik nog niet. Daar moet ik nog lang en vooral rustig over nadenken. Maar ik wil in principe jouw toestemming hebben... om hem hoe dan ook naar Israël te brengen. Dood of levend? Levend. Is er mijn toestemming heb je. En stel je zo snel mogelijk in verbinding met die dokter Bauer. En hou mij op de hoogte. Uiteraard... Meneer de minister Achtung, Achtung. Das Flugzeug aus Paris, Flight Nummer 406, is gerade gelandet. spreek met Harrel. Ik ben zojuist uit Tel Aviv aangekomen en sta nu op het vliegveld van Frankfurt. Ik wilde met u spreken naar aanleiding van het bericht... dat u aan onze attaché van Buitenlandse Zaken hebt doorgegeven. U hebt mijn adres? Ja. Neem een taxi en kom meteen naar me toe. Dan heb ik een half uur voor u de tijd. Tot dadelijk. Dat maakt 8,50 Bitte. Schon goed. Danke. Vielmals. Ach, wollen Sie bitte auf mich warten? Es wird nicht langer dauern. Aber zelfverständlich. Uw naam ook alweer. Harel. er Harel. Ik ben een ambtenaar bij de Israëlische geheime dienst. Gaat u hier naar binnen? Zo. Kan ik u met iets van dienst zijn? Nee, dank u. In het vliegtuig ben ik zeer verwend. Ik ben trouwens te gespannen naar hetgeen u mij te vertellen hebt. Gaat u zitten. Dank u. Ik ben benaderd door een advocaat uit Argentinië. Hij is van Joodse komaf getrouwd met een Duitse vrouw... en al jaren in Buenos Aires woonachtig. Hij heeft een dochter van omstreeks twintig jaar... en zij is min of meer verliefd of liever verloofd geweest... met een jongeman eveneens van Duitse afkomst... die ook al enige jaren in Buenos Aires woont. Om precies te zijn vanaf 1952. Deze jongeman heeft dat meisje verteld dat zijn vader... tijdens de oorlog een hoge post heeft bekleed in Nazi-Duitsland... Daarnaast liet hij zich bij herhaling antisemitisch uit. En nu komt het. Deze jonge man stelde zich voor als Nico Eichmann. Zeer belangrijk. Kunt u mij de naam en het adres geven van die advocaat in Buenos Aires? Nee, dat kan ik tot mijn spijt niet. De betrokken advocaat voelt zich kennelijk in Argentinië niet zo veilig. Ook daar tiert het antisemitisme welig... En hij heeft mij bezworen zijn identiteit niet prijs te geven. Dat is erg jammer. Ik kan mij uw teleurstelling wel voorstellen. Maar dat kan ik in de huidige situatie niet verantwoorden. Maar ik heb wel een ander adres voor u. Alsjeblieft. Chacabuco straat, 4261 in Olivos. Waar ligt dat? En van wie is dat adres? Olivos is een voorstadje van Buenos Aires. En het adres zou betrekking hebben op de woning van de familie Eichmann. En daar zou de familie Eichmann onder eigen naam woonachtig zijn? Daarover bestaat geen zekerheid. Dat wordt in het bericht dat ik ontvangen heb met uh... zoveel woorden niet vermeld. Maar ik acht het niet uitgesloten... gezien het feit dat de zoon zich aan een vreemde voorstelt als Nico Eichmann. Als... Nico Eichmann, zegt u? Ja. Dat verhoogt de waarschijnlijkheid weer enigszins. U drukt zich nogal sceptisch uit. Dat is mogelijk. En dat vindt zijn oorzaak in het feit dat het mij zeer onwaarschijnlijk voorkomt... dat de familie Eichmann zich ergens onder eigen naam zou vestigen. Daarvoor is deze naam te beladen... En daar is onze Obersturmbaanvuurder zich ongetwijfeld van bewust. Maar waardoor wordt dat dan toch iets waarschijnlijker? Door de naam Nico. Ah. Wij weten dat de oudste zoon van Eichmann in Duitsland Klaus heette. En zowel Nico als Klaus zijn afkomstig van de naam Nicolaus. Maar goed, dokter Bauer. ik dank u zeer. Wij zullen alles in het werk stellen om de identiteit van de bewoners van... Chacabuco Straat 4261 in Olivos boven water te krijgen. Overbodig op u te zeggen dat u zeer omzichtig te werk moet gaan, neem ik. Dat is inderdaad overbodig dat te bouwen. Ik. Eh, ik wil verder maar geen beslag meer op uw tijd leggen. Uh, kan ik niet iets in orde laten maken? Iets te eten of te drinken? Nee, nee, nee, nee dank u zeer. Over een klein uur keert het El alv weer terug naar Tel Aviv en ik zou graag mee teruggaan. Uit die hoofden heb ik de taxichauffeur gevraagd om op mij te willen wachten. Ik hou u niet tegen en ik wens u alle succes van de wereld. Dank u. Zo, gaat u gang. Ja. Tot ziens, dokter Bouw. En u hoort van mij. Tot ziens. Oh, uh, meneer Harrel, nog één ding. Ja? Mocht u bij het onderzoek stuit op genoemde Nico. en hij heeft een meisje bij zich. dan is dat niet de dochter van mijn relatie in Buenos Aires. De verkering is al enige tijd uit. Op de valreep nog een belangrijk bericht. Dank u, dokter. Terug naar het vliegveld, alstublieft. Wilt u uw seatbelt vastmaken? Het nee, u mij niet kwalijk. Ik was in gedachten. Wie zou ik naar Argentinië sturen? Of zal ik zelf gaan? Nee, dat kan nog wel in een later stadium. Ik stuur Ruben Gorel. Die spreekt Spaans. Maar dat Eichmann onder eigen naam zou wonen... zou hij zo arrogant zijn en zo zeker van zichzelf... Laten we het hopen. luistert naar de EO-programma Dit is de Nacht op Radio 1. Zojuist hoorde u het eerste deel in een hoorspelserie... naar gegevens uit het gelijknamige boek over een spectaculaire actie... van de Israëlische geheime dienst de Mossad. We gaan verder met deel 2, spoorzoeken in Buenos Aires. Wilt u uw sheetbelt vastmaken, alsjeblieft? Natuurlijk. Neemt u mij niet kwalijk. Ik was in gedachten...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 President Nasser is een groot gevaar, is er, dat verzeker ik je. Ik onderschat hem ook allerminst, al Nathan. Niet alleen heeft hij kans gezien om de betrekkingen... met zowel de Engelsen als met de Amerikanen aanmerkelijk te verbeteren... maar er zijn ook duidelijk tekenen dat hij een verbond aangaat met Syrië. Wie beweert dat? Eli, Eli Cohen. Een verbond tussen Egypte en Syrië. Sterker nog, er is sprake van een staatkundige unie onder één regering. Maar hoewel Nasser in zijn redenvoeringen zich wat milder over ons uitlaat... streeft hij zeer duidelijk naar één grote Arabische eenheid. Hoe staan de Saoedi's daar tegenover? Daar is officieel weinig over bekend. Maar iedereen weet toch dat die koning daar Nasser als een bedreiging ziet van eigen positie. En zal nooit is dulden. Er is een telegram met Argentinië aangekomen. Breng binnen. Ik zal zien, Nathan, dat ik contact krijg met Eli. En dan moet de Unie-Egypte-Syrië bij de eerstvolgende vergadering... als nummer één op de agenda komen. Alsjeblieft. De akte is niet ondertekend. Dat vreesde ik al. Kan ik gaan? Je kunt gaan, Nathan. En je hoort heel gauw van mij. Wat houdt het telegram in? Dat er op het adres in Buenos Aires geen spoor van de familie Eichmann te vinden is. En wat nu? Ja, wat nu? Goeie vraag. Het kwam mij ook al onwaarschijnlijk voor dat hij op zijn eigen naam... Ik zou zeggen stuur een telegram naar Ruben dat hij zo spoedig mogelijk terugkomt. En maak op korte termijn een afspraak met dokter Bouwen voor mij in Frankfurt. Blijven ze wachten, bitte? Zeker. Dag, meneer Bauer. Goeiedag. Komt u binnen? Neemt u mij niet kwalijk, ik ben even uw naam kwijt. Harrel. Is er Harrel? Ach, ja, natuurlijk. Ja, gaat u naar binnen en neemt u plaats. Zo. U laat de taxi weer wachten, heb ik gezien. Dus u wilt met hetzelfde toestel weer terug naar Tel Aviv? Dat hebt u goed begrepen. Nou, stikt u van wal? Ik zal kort zijn. Op het adres in Buenos Aires dat u mij gegeven hebt... woont op het ogenblik één familie. De naam is Schmid. Deze familie staat ook als eigenaar van het huis ingeschreven in het kadaster. En hoewel mogelijk van Duitse afkomst is het uitgesloten... dat het hier de familie Eichmann betreft. Onze man al daar, die zeer omzichtig te werk is gegaan... nog veel heeft onderzocht... heeft geen enkel verder aanknopingspunt ontdekt. Hij is onverrichter zaken teruggekeerd. Ja, schade, zeer schade. De vraag is natuurlijk wat nu te doen... U begrijpt, geruchten over verblijfplaatsen van ex naties bereiken ons zo niet wekelijks dan toch maandelijks. Een boerman, een mengele. Ja, zelfs Hitler zijn al op menige plaats opgedoken. Waarbij in alle gevallen de wens de vader van de gedachte was. Ik zou de zaak hiermee dus als afgedaan kunnen beschouwen... maar iets in mij, laat ik zeggen mijn instinct... wil deze zaak nog niet laten rusten. Ja, wat wilt u dan nog doen? Ik zie maar één mogelijkheid. En die is? Dat u mij naam en adres geeft van uw zegsman. Hmm. Ja. Ik zie in dat ik daar niet onderuit kan komen. Ik geef u zijn naam. Die luidt Lothar Herman. Hij woont in Buenos Aires. Ik zal u een introductiebrief meegeven... waardoor het contact mogelijk wat eenvoudiger gelegd kan worden... Maar ik moet u wel op het hart drukken... uiterst voorzichtig en discreet te werk te gaan. Want in zekere zin maak ik inbreuk op een duidelijk gemaakte afspraak. Ja, ik zie in dat dat niet anders kan. Ik trek me nu even terug om de brief samen te stellen. En ik zal mijn vrouw vragen zich... Kort en goed, Efraim. Ik heb jou uitgekozen om met die Lothar Herman contact op te nemen. Ik voel me zeer vereerd, meneer Harrel. Maar waarom juist ik? Ten eerste omdat jij een geboren politieman bent. Ook om je uitstekende staat van dienst. Maar niet in de laatste plaats omdat je perfect Duits spreekt. Oei, ik moet naar Argentinië omdat ik goed Duits spreek. <laughs> ja, in dit geval wel. Onze contactman daar is een Duitser. Zijn naam zegt dat al, Lothar Hermann. En hij heeft contact gezocht met een Duitser, dokter Bauer. Dus het leek me verstandiger om hem geen Israëliër... maar een Duitser op zijn dak te sturen. Ik moet me dus als Duitser voordoen? In het beginstadium wel. Maar als jij Duits spreekt en je geeft hem de introductiebrief van Bauer... dan zal dat niet eens ter sprake komen, denk ik. Wanneer vertrek ik? Zondag over een week. Ga intussen naar het archief en probeer over Eichmann te weten te komen wat je maar nodig denkt te hebben. Kreeg ik een foto van hem? Die krijg je. Alleen, de foto is niet erg duidelijk. Bij de capitulatie van Duitsland heeft hij zorgvuldig alles vernietigd... wat maar aan Adolf Eichmann zou kunnen herinneren. En de enige duidelijke foto is een zeer geflatteerde foto in uniform... als kolonel in het Duitse leger. Hij was vrij groot van gestalte... Destijds erg slank en hij had een onaangename, wat schelle stem. Zijn gezicht kan niet veranderd hebben. Zijn stem niet. Maar goed, zo'n weer zijn we vooralsnog niet. Probeer eerst maar eens het vertrouwen te winnen van meester Lothar Herman. Is hij advocaat? Ja, hij is advocaat. Vandaar dat hij zich gewend heeft tot een collega in Duitsland. Ik zal me op dat gesprek goed voorbereiden. Maar in Argentinië moet je eerst contact opnemen met Jozef Tal. Jozef studeert in Buenos Aires, spreekt vloeiend Spaans en is de zaak van harte toegedaan. Hij is ingelicht over je komst. Met hem kun je alles bespreken en hij zal je overal bij helpen. En nu moet je hier, geloof ik, rechtsaf. Dat zou dan de Suarez Kalje moeten zijn. Even kijken. Ja, dat klopt. Suarez Kalje. Spreek uit Kalje. Kalje, goed zo. Nummer 62, dat is aan de overkant, ongeveer aan het eind. Dus wat spreken we nu af? Ik ga daar naartoe en als ik binnengelaten word, dan wacht je hooguit een uur. Als ik dan nog niet terug ben, dan kom je me ophalen. Afgesproken. Nou, sterkte even in. Meester Herman. Ja, ik ben meester Herman. Ik kan niet zien wie u bent, want ik ben blind. U kent mij ook niet. Ik kom uit Duitsland en ik heb een brief voor u... van uw collega meester Bauer uit Frankvoort. Komt u binnen? Maria, kom eens beneden. We hebben bezoek. Maria, dat is mijn vrouw. U had het over een brief van meester Bauer... Die brief kan ik uiteraard niet lezen. Ik begrijp dat dat een teleurstelling voor u is geweest. Maar ik had deze gegevens van mijn dochter. Ze kan elk ogenblik thuiskomen, dan hoort u het uit haar eigen mond. Woont u al lang in Argentinië? Al van voor de oorlog. Ik ben half-Joods. Mijn moeder was Joodse. En het leek me in de dertiger jaren verstandig om het hervolk maar te verlaten... Mijn vrouw is Duitse en onze dochter is opgevoed in de traditie van mijn vrouw. Maar dat wil niet zeggen dat ik mijn Joodse afkomst vergeten ben. En het zijn mijn vrouw en dochter zich ook heel goed bewust. Wij hebben de barbaarsheden van die Hitlerbende hier nauwkeurig gevolgd. Vandaar dat de naam Eichmann voor mij allesbehalve vreemd was. O, oh, daar hoor ik mijn dochter aankomen. Goedemiddag. Goedemiddag, juffrouw. Dit is mijn dochter Gerda. Gerda, dit is meneer Stein. En hij zou graag met je praten over je ontmoeting met onze vriend Nico. Ik moet toegeven, ik vond hem aanvankelijk niet onaardig. Maar van lieverleden veranderde dat. Ja, daarbij kwam nog dat hij soms erg denigerend over joden kon spreken. Ik ging daar niet op in, maar ik dacht wel, jou moet ik niet meer. Ja, en omdat mijn dochter steeds over Nico sprak en zijn achternaam nooit noemde... het tot mij niets door. Maar op een gegeven moment liet zij de naam Eichmann vallen. En toen wilde ik er meer van weten. Hij heeft mij nooit zijn adres gegeven. En ik was hem al helemaal uit het oog verloren... toen ik hem opeens op straat zag lopen en een huis binnen zag gaan. En hij gebruikte een sleutel, dus ik nam aan dat hij daar woonde. En dat was in de Chakabukelstraat? Ja, precies. Ik ben wel eens wezen kijken, maar er stond geen Eichmann op de deur. Welke naam wel, dat, ja, dat ben ik vergeten. Smit. Ja, Schmidt, precies. Ja, misschien had hij daar een kamer. Ja. had wel verteld dat hij nog een broer had. En ook nog een zusje, geloof ik. En dat hij bij zijn ouders woonde. Toen hij zich voorstelde als Eichmann... zei hij dat spontaan of liet hij het zich min of meer ontvallen? Ja, dat is alweer zo lang geleden. Wat zei de onkel alweer? Oh ja, we hadden ons nog niet voorgesteld. En ik zei: ik heet. Gerda Herman. En toen zei hij meteen... en ik, Nico Eichmann. En we lachten nog een beetje omdat het rijmde. We kunnen ons namelijk niet goed voorstellen... dat zijn vader hier onder zijn eigen naam zou wonen. Nee, daar heb ik ook al aan gedacht. Maar in Duitsland heeft die zoon nog heel bewust geleefd als Nico Eichmann. En het zou dus kunnen zijn dat hij in verband met dat Herman Eichmann... zich die naam liet ontvallen. Ja, dat is best mogelijk, maar... Ik kan me niet herinneren dat me destijds iets dergelijks is opgevallen. Oh, hoe dan ook, het lijkt mij erg verstandig om alles rondom dat adres nog eens na te gaan. En mocht ik uw raad nodig hebben of u schiet nog iets te binnen, dan kunnen we elkaar altijd bereiken. Ik heb uw telefoonnummer en ik logeer in het San Martin Hotel. Daar ben ik s morgens meestal wel te bereiken. Ja. We zijn in elk geval een ietsje verder gekomen dan Ruben Gorel. Ja. Horel vond in de Jacaboek-straat alleen de familie Smit. En zijn conclusie dat dat onmogelijk de familie Eichmann kon zijn is juist. Maar wij weten dat de man die zich Eichmann noemde... daar in elk geval ook gewoond heeft. Of misschien nog woont. Ik zou zeggen, laten we dat huis nog eens bekijken. Oh, Oké. Okay. Het is een groot huis. Eigenlijk te groot voor één familie, zou je haast zeggen. En aan de achterkant is nog een knots van een garage. Nou, wat zullen we doen? Om buurt die hier een paar dagen gaan posten? Nee, nee, daarvoor is de buurt hier te stil. Dat zou opvallen en opvallen is al het ergste wat ons kan overkomen. Wat dan? Weet je waar ik destijds als rechercheur nogal eens inlichtingen kon krijgen... over bewoners van bepaalde panden? Nou? Op het kantoorje van de elektriciteitsvoorziening... Als jij daar nu eens naartoe ging... en je komt dan met een verhaal dat voor je voor je baas een rekening wilt vereffenen of zo. Komt u maar aan dit loket, meneer. Wat, eh, wat kan ik voor u doen? Ik kom voor mijn baas een rekening betalen. Het gaat om een pand in de Shakabuco-straat. Kijk, Jack. Kabuko-straat. Hier heb ik het. Welk nummer? Nummer 4261. 4261. Nou, volgens mij staat daar niks open. Om welk bedrag gaat dit? Ah, dat weet ik niet. Ik moest van mijn baas betalen wat er nog open stond. Hoe heet je baas dan? Um, Schmid. Schmid. Ja, die woont daar. Maar die heeft geen elektriciteitsschuld. Hij zei geloof ik iets over mensen die daar gewoond hadden, kan dat niet? Mensen die daar gewoond hebben. Ja, daar heeft nog een familie Clement gewoond. Ja, dat kon wel eens. Hoe, hoe heet die familie, zei u? Clement. Clement met een C? Nee, met een K. Maar dat doet er allemaal niks toe. Want die Clement heeft ook alles betaald. Nou, daar snap ik er niks van. Ook niet op het adres waar ze nu wonen? Ah, man, dat kan ik zo toch niet nazien. Ga eerst maar eens goede instructies bij je baas halen. Nou, ik weet het ook niet hoor. Bedankt in elk geval. Nou, ik heb een naam: Clement met een K. Die hebben daar gewoond. Kom mee, naar een telefooncel. Alleen ment in de telefoongids kunnen vinden. Hier. Klement. Als ze pas verhuisd zijn, staan ze waarschijnlijk nog niet in de gids. Wat zou je ervan zeggen als ik hetzelfde praatje eens hield bij de familie Schmid? Hoe bedoel je? Nou, ik kom van het elektriciteitsbedrijf... en er staat nog een rekening open van de familie Clement. Zou dat nou niet de link zijn? Ik zou niet weten waarom. Ik fabriceer wel een soort rekening en ik ben een doodgewone kwitantieloper. Ja, ja, ja, ja dat zou je kunnen doen. Dat is een goed idee. Dag. Wie bent u? Er staat nog wat open op uw elektriciteitsrekening. Dat bestaat niet. Wij maken altijd meteen alles over. Hoe is uw naam dan? Schmid. Oh, bent u Duitse? Nee, Oostenrijkse. Maar wat gaat u daar dan? Niks, maar ik ken toevallig een Schmid die uit Duitsland komt. Maar wat ik zeggen wilde, die rekening staat niet op naam van Schmid, maar op Clement. Oh, Clement. Maar die woont hier niet meer. Waar woont hij dan? In San Fernando. Maar waar precies, weet ik niet. Hoe kom ik daar nou achter? Ja, dat is uw probleem. Maar u kunt uw zoon opzoeken. Die werkt hier zo'n 500 meter verderop, op de Avenida Santa Fe. En waar precies? Dat weet ik allemaal niet zo. Maar hij heeft heel blond haar en hij rijdt op een zwarte scooter. Het is bij een garage. Nou, bedankt zover. Goeiedag. Geweldig! Rijd die kant maar eens op. Op die laan moet ergens een garage zijn. Wat is daarmee? Bij die garage werkt een zoon van Clement. Hij heeft heel blond haar en het zou me niks verwonderen als dat niet het gewezen vriendje van Gerda Herman is. Juffrouw, mijn naam is Harel. De minister-president verwacht mij. Ik zal u even voorgaan. Ja? Meneer Ben-Gurion, hier is de heer Harel voor u. Laat hem binnenkomen. Gaat uw gang. David, ik heb een verschrikkelijk bericht. En het is? Ik heb het lek gevonden in Egypte. Zo, wie is het? Paul Frank. Wat? Ja. Weet je dat zeker? 100%. Paul Frank is een dubbelspion. Hij heeft in het geheim contact met admiraal Solijnman in Cairo. Het is niet te geloven, is Ik had in Frank mijn volste vertrouwen. We hebben een bandopname van een gesprek van hem vanuit Duitsland met Cairo waarin hij het doel van zijn missie in Duitsland uiteenzet. Een ramp. En wat nu? Onder het mom van nieuwe instructies heb ik hem teruggeroepen. Ik heb bericht ontvangen dat hij onderweg is, dus hij is zich nergens van bewust. Hmm. Bij aankomst laat ik hem arresteren en draag ik hem over aan de officier van justitie. Ik ben hier kapot van, Isser. Ik ook. Trouwens, de hele situatie in Egypte staat me niet aan. De provocaties van Nasser worden met de dag brutaler. Hmm, ja. Ik heb een bericht ontvangen dat vroegere Gestapo-officieren... de staatsveiligheidsdienst van Nasser reorganiseren... Door de situatie in Hongarije heeft Nasser vrij spel gekregen. Zijn leger is verslagen, David. Maar hij heeft de oorlog gewonnen. Laten we zeggen, hij heeft een slag gewonnen, Isser. De oorlog wint hij nooit. Ja? Ja, die is hier. Telefoon voor je, die secretaresse. Met Isser. Met Esther? We hebben een bericht ontvangen uit Argentinië. Dat bericht wilde ik je even doorgeven. En? Het bericht luidde, de akte is gepasseerd. De akte is gepasseerd. Dan zijn ze op het goede spoor. Bedankt, Esther. Nou, bij alles sof een goed bericht, David. Wat dan wel? Ze zijn in Argentinië, Eichmann, op het spoor gekomen. Jozef, let op. Daar komt hij aan. Ja, dat is hem. Groot en hartstikke blond. Wat je noemt een garbaan. Ja. Hij gaat naar die scooter. Nini, nee, nee, nog niet starten, Jozef. Laten we even wachten. Hij mag hoegenaamd geen argwaan krijgen. Ja, nu maar starten. En dan achteraan. De Nacht, de AO flames, in the deep of To make a lose it all. This time, my journey to wherever you are. I sail on your river so far, my love will never be found. If you believe we got eyes, it's sitting in the dark, and the power of. With all my tears that you replay Dead Scene in the Dark hier in. Dit is de nacht op Radio 1. We zijn bezig met een hoorspelserie: een zesdelige in de zaak Eichmann. En Eichmann is dus op het spoor gekomen in Buenos Aires. En volgend uur gaan we verder met deel 3. Maar eerst nog muziek van Ilse de Lange en Gary Nok.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 Recognize a couple faces, I know We can make it better If we work together Like a soul projector We wanna see it this way We wanna see it this way